De Marachocé heeft op Schiphol een vrouw aangehouden op verdenking van Heling. De vrouw van 20 had een tas gestolen en die aangeboden op een advertentiewebsite. Eigenaar van de gestolen tas kwam de advertentie tegen. Ze deed zich voor als geïnteresseerd koper en sprak met de vrouw af op Schiphol. Vervolgens waarschuwde ze de Marachocé. Daar werd de 20-jarige verdachte uit Amsterdam gearresteerd. Ze bleek in haar eigen tas een stroomstootwapen te hebben.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 Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral vanmiddag. 12 graden uit het noordoost tot 17 in het zuiden. Vanaf morgen droger en zonniger. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwouder Rijndijk 4 kilometer. En vanwege opruimwerkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de Alfred Haarlem zuid 2 kilometer, daar is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeers.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 Tonight let's fill this memory for the last When words are not done Time Time will be kind once we're part And your tears Tears will have no place in your heart I wish I, I could say how much I miss you When you're gone I'm my love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 Do do do do Be your man